11 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. Topvrouw Lagarde van het IMF ziet tekenen van herstel in de eurozone en de Verenigde Staten. Wel zijn er volgens haar risico's als de stijgende olieprijs en de hoge schuldenlast van sommige landen. Lagarde zei op een conferentie in Peking dat de afgelopen jaren extreem moeilijk waren. Maar dat het grootste gevaar geweken is. Er is reden voor optimisme, maar we moeten waakzaam blijven, al dus de IMF topvrouw. In New York zijn tientallen leden van de Occupy-beweging gearresteerd... omdat ze probeerden een kamp in te richten in het Zuccotti-park. Dit park ligt vlakbij Wall Street... en was een half jaar geleden het startpunt van de wereldwijde golf van protesten... tegen de uitwassen van het kapitalisme. In november werd het tentenkamp in het Zuccotti-park ontruimd. De Occupy-beweging in New York heeft gezegd nieuwe protesten te plannen... maar heeft niet aangegeven wat daarvan de bedoeling is. Noord-Korea blijft bij zijn plan om binnenkort een raket en een satelliet in de ruimte te brengen, ondanks internationale protesten. Vorige maand beloofde het land te stoppen met raketlanceringen in ruil voor voedselhulp, maar vrijdag kwam het daarvan terug. Noord-Korea wil met de lancering de honderdste geboortedag vieren van de stichter van het land, Kim Il-sung, en zegt dat het vreedzame bedoelingen heeft. In Wit-Rusland is ook de tweede man terechtgesteld... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op de metro in Minsk. Bij die bomaanslag vorig jaar kwamen 15 mensen om. Gisteren werd de eerste van de twee ter dood veroordeelde geëxecuteerd. De twee mannen zijn veroordeeld voor de bomaanslag... maar internationaal werd gesproken over een schijnproces. Het bewijs zou zijn gemanipuleerd... en ook zouden bekentenissen met folteringen zijn afgedwongen. President Lukashenko wees vorige week een gratieverzoek af. Het weer. Vanmiddag droger, met af en toe een bui en tijdelijk wat zon. Middagtemperatuur 9 graden aan de kust tot 12 graden in het zuidoosten. Morgen is het zonnig, maar voelt het door de wind fris aan. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een file op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen amersfoort Vattorst en Knoop het Hoevelaken 2 kilometer door spoedreparatie. Bij Knoop het Hoevelaken is de linkerreis ook afgesloten. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinsheelparket.nl slash monta. De boekhandelaren van Libris houden van boeken. En omdat we mooie boeken graag met je delen... is het recht op terugkeer van Leon de Winter bij ons maar 4,95 euro. Dus kom naar de Libris boekhandel. Libris. Boeken van vlees en bloed. Magazine. Magazine. Kijk vanmiddag om 1 uur naar ons culinair programma Epicerie Fine met topchef Guy Martin. Dit programma is Nederlands ondertiteld. TV5monden.com. Alleen bij Libris, het recht op terugkeer van Leon de Winter voor maar 4,95. Dit is Radio 1. Welkom terug in Studio De Smet in Amsterdam met het vervolg van OVT. Straks in onze documentaire serie Het Spoor Terug... het tweede en laatste deel over de Rotterdamse bokser... en herenkapper Kapperkoor Everstein over wie onlangs een fotoboek werd gemaakt... en nu een portret rond half twaalf is dat. En we hebben uitgenodigd vanochtend de vroegere VN-redacteur... journaliste en wetenschapper Tessel Polman... om te vertellen over haar nieuwe boek. Haar hoofdpersoon haalde op de middelbare school... Constant een onvoldoende voor Duits, schrijft Lou de Jong... in deel 1 van zijn geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De jongeman in kwestie was de latere ingenieur... de NSB-leider Anton Mussert. Ja, en Mussert en Co, het boek van Tessel Polman... is een bijzonder boek, want het is een afwijkend boek. Uh, beschreef Lou de Jong Mussert nog als een typische Nederlandse kleinburger. In dit boek blijkt hij kleinburger of niet... in elk geval ook een roofzuchtige en gewetensloze revolutionair. Tessel Polman, uh, hebben wij... Anton Mussert jarenlang onderschat? Ja, dat hebben we zeker. Er is in Nederland een grote schaamte over het feit dat de vijand niet alleen de Duitser is, maar onder ons. En na de oorlog, als je allerlei inleidingen en. Uh, gerechtelijke dossiers leest, wordt Nederland voortdurend voorgesteld... als een volk van helden met een ongelooflijke geestkracht. En dan is het niet prettig om te zeggen... maar er waren 100.000 leden van de NSB. Bovendien, in 50 komen er al een heleboel lichte gevallen... lichtgestrafte NSB'ers vrij. Zo'n 90.000. Die moeten heringeburgerd worden dan is er een soort uh, samenwerking tussen de overheid, de reclassering en de kerken... om um, het kwaad van de NSB af te vlakken en de mensen een kans te geven opnieuw in te burgeren. Mijn ouders waren daarbij betrokken. Mijn uh, ouders waren zeer katholiek. en werden door de katholieke kerk, door Pater van Kilstonk, gevraagd... om een aantal bekeerde NSB'ers onder hun vleugels te nemen. En daar ben ik mee opgegroeid. Ik vind het wel mooi eigenlijk, om ja. eerlijk te wezen. Want dan heb je dus zonder waarheidscommissie doe je toch aan verzoening. Je doet absolu absoluut aan verzoening. Dat was opgezet door Jaap Polen. een vooraanstaand verzetsman. Die zei, ja, maar we kunnen niet straks 100.000 paria's in Nederland hebben. Maar er zit ook een ongeluk je aan, althans bij verschijnsel, Is zegt, zegt je dat we ook alles een beetje met de mandel te liefde hebben bedekt en bij by the way van Mussert en de NSB ook een wat iets te onschuldige club hebben gemaakt. Dat is zo. Dat is een absoluut bijverschijnsel wat in die tijd functioneel was om die samenleving een beetje bij elkaar te houden. Maar waar nu een andere periode is, moeten we gewoon de archieven openmaken. En er zijn veel ongebruikte archieven, maar dat heeft wel heel erg lang geduurd dan. Ja, wonderlijk. Ja, dat vind ik nog steeds wonderlijk. Maar weet je, dat... je, toen ik ermee begon toen werkte ik nog op het ministerie van Onderwijs... en daar heb ik ook nog een tijdje gewerkt, zeiden mensen... waarom doe je dat? Al die troepen oprakelen. Was je vader soms, NSP'er, dat je het een <lacht> beetje goed wil praten. Dus toen had je het gevoel... oh god, ze vinden dat ik vuile handen maak. Dat is tien jaar geleden... Dat is toch veranderd. Maar is het dan wel zo dat. Je vertelde net dat je vader als kat, goed katholiek NSB'ers in huis nam? Zelfs? Ja, nou, ja, uh, gevoel. mijn vader was huisarts. Dus die mensen kwamen dan naar de spreekkamer, hadden lange gesprekken. En daarna kwamen ze beneden thee drinken en dan kwamen ook alle kinderen mee. Dus ik speelde ja. daar ook altijd mee. Dus er was wel een persoonlijke aanraking. Heel veel de, de, de, een wat een hele verhaal... mensen deden dit werk. Er waren ongeveer. Uh, als ik het goed heb, 50.000 Nederlanders... die voor dit pastorale werk werden ingezet. Dit is opmerkelijk, want, en we gaan zo verder op Mussel... maar ik vind het toch opmerkelijk, want als je met NSB-kinderen praat... dan hoor je altijd het verhaal... wij werden met de nek aangekeken, er uh, werd met ons niet gespeeld... Uh, we waren een soort uh, parejaars. En wat jij nu vertelt, is compleet uh, het, tegengestelde, het tegengestelde. Klopt het allebei, of uh, hoe zit het dan? Volgens mij klopt het allebei... Volgens mij, ik heb natuurlijk voor mijn onderzoek met veel kinderen gesproken. Veel mensen houden het verborgen. De mensen die veel klagen zijn ook misschien wel de mensen die zich georganiseerd hebben in werkgroepen. En die zoeken de publiciteit. Maar uh, het is beide waar, zoals zo vaak. Ja, want er ontstaat tegelijkertijd na die oorlog vrij direct een hele goed fout dat hele goed fout onderscheid. Dat is een enorme issue tot op de dag van vandaag. Die was fout in de oorlog. En ook binnen Skamers wordt daar natuurlijk altijd van... ja, maar dat was een NSB'er. Maar vuil... die paradox is er nog steeds. Als ik tegen mijn buurman, als hij de stoep niet schoonmaakt... zou zeggen, potverdorie, een soort NSB'er ben je ook. Nou, dan kan ik beter verhuizen. Ja, het mag, het mag helemaal niet. Die maar de andere kant trekken, is, er, is er een soort iets van... het viel wel mee. Ja. Dat is een paradox waar we allemaal mee leven. Zeg, dat we aan, aan Musset, uh, dat beeld van uh, dat beeld is toch vooral, wat Louis Jong ook al beschreef... Ja. een klein, laf, burgermannetje. Ja. Um, dat hij met zijn 18 jaar tante trouwde... is dat misschien doorslaggevend? Want als je met uh, je 18 jaar oudere tante trouwt... ben je dan niet een beetje een oh, sukkel als man? Nee, dan ben je natuurlijk een hele excentrieke... Vreemde man. En het was een lastige, vreemde, recalcitrante, dwarse man. Als ambtenaar, ik heb zijn hele dossier gelezen. Het dossier klachten in zaken den ingenieur Mussert. Nou, dat is een vuist dik. Een lastige ambtenaar, dwars, leugenachtig, hebzuchtig. En... Hij was voor de NSB al fout, zeg je nu. Ongelooflijk vervelend. vervelend. Als, als collega. Ik heb ook in ambtelijke dienst gewerkt. Als je iets niet wilt doen, zeg dan ja en doe een beetje nee. Als ge... katholiek, hè? Nee, nee, nee, nee, ben je gek. <lacht> ja, hij was niet katholiek. Ik ben katholiek. Ja, dat bedoel ik. Ik, ik kan dat. <lacht> maar hij ging er dwars tegenin en zei tegen de commissaris van de koningin: ik maak hier een dienst uit. Ja, dus, dus er zat al iets van. Het zat al in het karakter dat hij graag het land ja, op, leidde. Nou, wat hij had, dat had hij van zijn vader ook. Een onvoorstelbare Maar hoe kan het dan dat we dat later gaan zien als een laffig, saai burgermannetje? Is dat, iets wat, is dat het resultaat van een hele gewiekste uh, verdediging ja. tijdens zo'n proces? En, en de mensen om hem heen die misschien belangen hadden. Er moeten toch eerder mensen zijn die naar dat klachtendossier hebben gekeken, mevrouw Poem? Nooit. Goed. Dat was de eerste. Maar. Heerlijk toch, hè? He? Het eh? moet voor heerlijk zijn. Mooi. Ja. ja. ja. ja. Goed, ja. Nou, laten we even voor we verder praten. Maar ik zal even oh, vertellen. Want <laughs> het zijn dus dan niet Goed, alleen he? dan nog. Ja, want het zijn dus dan ook niet mensen, uh, maar het zijn dus ook historici die dat beeld. Die historici ja, historici lezen het proces Mussert ja. uitgegeven. Daar zegt Mussert. Ach, eet lachbare. U weet toch hoe ik ben. Ik ben nu eenmaal van karakter wat onnozel. Ik heb geen mensenkennis. Het is die, dat zei mijn vrouw ook altijd al. Man, je hebt geen mensenkennis. Het is die van Geelkerken. Mijn rechterhand. Ja. Die heeft mij op het slechte ja. pad Kijk, gemaakt. Het is overigens wel zo dat, ondanks alle, dat we er allemaal in zijn. hebben we hem toch. We, uh, onze voor-Nederlanders hebben hem toch te dood veroordeeld. Dus we zijn er niet helemaal in gestonken. Dat valt hoe dan ook niet. Uh, die, die conclusie mogen we voorzichtig trekken, denk ik. Maar laten we voor we verder praten over Musset. en zijn, zijn daden. en de dingen die je echt tegenkomt, bent die nieuw zijn. even luisteren naar Musset en wel op het moment dat Nederland is bezet. en Musset er nog alle vertrouwen in heeft. Wees er zeker van. Mijn vuur, dat wij zijn één in den geest met u. Wij staan met u, wij vallen met u. Wij zijn bereid zo nodig te sterven met u. Wij willen getrouwelijk onze plicht vervullen, zoals gij uw plicht getrouwelijk vervult. In rotsvast vertrouwen, de toekomst van Europa, de zekerheid van de overwinning in de herijzenis van het Nederlandse volk. Dank ik u voor al wat wij gedaan hebben in deze jaren van strijd. en deze ontzaggelijk moeilijke jaren die achter ons liggen. En de moeilijke die nog komen, zullen. God zij met u en met ons. Hou Goed, dat is Mussert op 29 januari 1943. Ja. Uh, vol goede moed, de slag bij Stalingraad is uh, wel zojuist verloren. Maar hij klinkt hier niet als een, als een mannetje. hij nee. klinkt hier als een, een, een leider. Dat is ook het begin van de periode waarin hij steeds meer SS-minded wordt. En um, hij wordt ook door uh, Rauter en anderen steeds meer de SS-kant opgetrokken. Hij is natuurlijk een absolute gewiekste politicus die denkt, nu is het tijd om die antiluitseheid op te geven. Mm -hmm. En als ik staatshoofd wil worden, wat aan de bron ligt van zijn uh, uitgebreide roverij en hebzucht. Pracht en praal verzamelen van als ik staatshoofd wil worden. Als ik staatshoofd wil worden, moet ik nu meegaan met de wind die nu waait. En het is dat de SS de overhand heeft. Ik begrijp uit uw boek dat hij ook bij de Duitsers de bezittingen van het Koningshuis... Koningshuis opeist? In, 40 al. In, om... mijn, in juni 40 Want als hij straks staatshoofd uh, wordt... Moet dan die wil hij ook wel gewoon mooie al die spullen, spullen van de Oranjes uh, om uh, dra kunnen draperen. Ja, en daardoor... daartoe verzamelt hij ook steeds meer schilderijen. Saviezen uit Joods bezit. Lichtkronen uit de synagoge. Um, is, hij, is hij een vieze... soort geuring uh, op, op, op jacht naar oh. kunst... Uh, uh, alles wat mooi en prachtig is, uh, op wat voor manier dan ook. Natuurlijk was dat een voorbeeld. Die, die Gouleiters, die speelden ook allemaal bronnetje. Met kristallische vissen en bondjassen en paarden. Daar is uh, Musselt er slim voor. Van Geelkijker doet dat wel zijn rechterhand. Pacht en praal. Van Musselt zegt, je moet dat een beetje rustig aandoen en verborgen houden. Maar die... Ah, die die inzet is er wel, ja. Het is misschien wel een van de meest opvallende hoofdstukken uit uw boek. U heeft er ook al eerder over geschreven, hè, voordat uw boek er was. En dat is de volstrekt schaamteloosheid... waarmee hij eigenlijk vanaf het begin al bezig is... zichzelf op allerlei mogelijke manieren te verrijken... met behulp van uh, chantage, druk, uh, roof, noem het maar op. Tuurlijk, mensen gevangen laten zetten via via. Als ze hun aandelen niet willen verkopen, hij... Uh, koopt al snel twee grote drukkerijen. En uh, de eigenaren willen helemaal niet verkopen, maar hij zet er zoveel druk op de ketel. En krijgt bovendien acht ton via zijn vriend Rambonnet, die bij Financiën werkt, uit de staatskas. En heeft dus zelf een grote drukkerij, een groot bedrijf, waar hij de enige aandeelhouder van wordt waar alle winsten, soms twee ton per jaar, naar hem toe gaan. En daar koopt hij zijn koninklijke uitzet van. Ja, dan kun je daarvan zeggen, dat is een handigheidje, wat we daar verder ook van vinden. Maar is er ook sprake van ordinaire roof... in, in, in dat proces van zelfverrijking van Musset en de NSB? Is er sprake van ordinaire roof? Hij koopt. hij koopt. Hij koopt met geld. Wat hij heeft, omdat hij nu drukkerijen heeft, die ongelooflijk veel winst opleveren. Maar is kopen roof? Als je koopt door mensen via de bezetter onder druk te zetten... Um, hun gevangen te zetten... Dus geen, geen, uh, vrije, geen vrije onderhandeling, wou je zeggen. De ja. Maasbode wordt eerst verboden, dan zijn de aandelen niks meer waard. Dan kan hij de drukpersen kopen. Ja, En van wie koopt hij vooral? Joodse landgenoten? Uh, die drukkerijen, dat was de drukkerij van de Maasbode... en de grote drukkerij Bos in Utrecht. Waar de Maasbode is een... katholieke krant. De Maasbode is ja. katholiek. Um, hij heeft dan veel geld, want er komt veel winst uit. En daarmee laat hij allerlei handlangers van alles kopen. En of dat nou het Joods bezit is of niet. Hij koopt ook een grote Joodse villa in Den Haag. neemt de hele inboedel mee als dat gebied geëvacueerd wordt. Hij zegt ook in zijn proces... wij NSB'ers die onze zonen hebben geofferd aan het strijd voor het Oostfront hebben veel meer geleden dan de Joden. Dus we hebben ook wel recht op wat extra. We hebben er. Ja. maar je maar in de revolutie <kuggen> heb je altijd recht. In de kijk, dat is wel aardig. In de revolutie heb je altijd recht op wat extra, op wat meer dan de rest. Hè? Omdat ja. in de revolutie heiligt het doel de middelen. Ja. En dat is het principiële. De NSB is een revolutionaire beweging. Die is uit op een omwenteling naar de eenpartijstaat. Ja, dat, dat meen ik ook wel eens eerder gehoord hebben. Maar, maar dat de, de, is een de, hebben, we, hebben, we dat te lang, hebben we die NSB te lang... On, ik vroeg het in het begin al. Hebben we te lang gekeken naar die partij als een... zeg maar verhoudingsgewijs Softe. onschuldige club. club. Wat ook vaak gezegd is... bijvoorbeeld door Hans Blom... is je, die NSB kun je in twee periodes... is Hans Blom, voormalig uh, directeur van het NIOT... Ja. je kunt die geschiedenis van NSB in twee perioden indelen. De eerste periode is voor de Duitse bezetting. Dan zijn het eigenlijk goede in hun eigen ogen, maar ook in de ogen van andere patriotten... net als veel Nederlanders, net als andere politieke partijen... alleen met een erg extreem rechtse signatuur. En als die oorlog uitbreekt, komen ze in een onmogelijke spagaat terecht... want dan worden ze patriot en landverrader tegelijk... Uh, hoe beoordeel jij dat? Wat, wat vind je daarvan eigenlijk? Nou, hoe kijk jij naar die, naar die, naar, naar, naar die NSB? Professor Engels? Blom en ik hebben daar eergisteren nog van mening over mogen verschillen. Hij komt daar ook wel erg van terug. Hij zegt tegenwoordig ook altijd in lezingen... Mussert was een veel gevaarlijker man dan we gedacht hadden. Um, Mussert schrijft in 31 een echt, nationaal, socialistisch, fascistisch programma. En uh, je moet al die brochures wel lezen... Maar dan zie je ook precies wat er de inzet is. De inzet is toch um, eerst erg Mussolini-achtig, later heel erg dicht op Hitler. En zeker vanaf 1935 is het een echte Nationaal-Socialistische Partij, inclusief het antisemitisme. Ja, want ook daar wordt wisselend over gedacht. Ja, over maar zijn je, moet antisemitisme. Die, je moet al die partijprogramma's lezen. Nou, ik, ik meen dat hij in een interview in 1937 al roept. Dat de, de Joden de zullen verdwijnen. Ja, hij wil ze dan naar uh, Zuid-Amerika doen verhuizen. Uh, de Joden uit Nederland. Maar eigenlijk is het net zo erg dat het hem geen, geen zak kan schelen. Hij wil staatshoofd worden. En of je dat nou doet met behulp van de SS en met antisemitisme of zonder. Hij wil die eenpartijstaat waarvan hij de dictator is. En hij is politiek buitengewoon, wendbaar. Dus als Hitler het al op een dag had gezegd... Nou ja, met die Joden valt het eigenlijk wel mee... dan nou, had hij het ook gezegd. Je moet dat zien als een zeer gewiekst, doelgericht politicus. En een gevaarlijke man daardoor ook. Ja, nou, nou is het natuurlijk bekend dat Hitler niet zo heel veel op had met Mussert geloof ik. Hè? Um, dat kun je zo niet zeggen... Je kunt veel beter zeggen dat alle Duitse naties. die er keken op alle handlangers. Of het nou Quisling was. of Clausen van Denemarken. of Elias in Vlaanderen. Allemaal. Laval werd enorm vernederd. Keuring zei tegen Laval. Wie denkt u wel dat u bent? Laval is de Franse. grote Franse collaborateur. Um, Wie denkt u wel dat u bent? Ik ben de overwinnaar. Juist. En, en... Um, op zich. <laughs> Werd Musser door de andere collaborateurs ongelooflijk bewonderd. Want hij hield het tot 45 vol. Hij liet zich niet vernederen, dus was een recalcitrante man. Af en toe ging hij uh, zeer hard ertegen in. En hij leverde met Nederland meer soldaten voor het front, voor het Oostfront, dan welke andere collaborateur ook. Dus wij, wij hopen vonden. altijd maar dat Hitler en Zijs Inkwart Mussert ook nee. niks vonden, want dan hoeven we ons niet zo te schamen. Maar nee. dat is niet zo. Maar het speelt ook dus ook <coughs> pardon, een rol bij onszelf dat wij ja. eigenlijk zo'n enorme bijdrage, of enorme, toch een behoorlijke bijdrage hebben geleverd aan het Nationaal Socialisme. Wij zeggen dat altijd het vrij is. Inkwart zei al: Mussert is een liberaal nationalist en meer niet. Sinds wanneer laten wij ons door Zijs Inkwart uitleggen? hoe wij moeten denken over Mussert. Nou, blijkbaar hebben we dat dus oh, tot de... nu gedaan. Ja, dat is dus raar. Zo'n overwinnaar krijgt dus ook in de ogen van de overwonnenen iets superieurs. Zij in kwart zegt het zelf. Dan moet het wel waar zijn. Dat moet het wel ja. waar zijn. Ja, maar... Er zijn natuurlijk nog meer mensen die zich over hem uitgesproken hebben. Zijn naast de medewerkers, Ros van Tonningen noem ze maar op. Uh, uh, wat is hun beeld van Mussert? Is daar respect? Uh, want... Als ik uw boek ook lees, want u, u behandelt zijn medewerkers... maar ook zijn vrouw en later... hij trouwt niet alleen met zijn 18 jaar oudere tante... maar hij heeft dan ook nog een verhouding met zoveel veel jongere nichtje. Hoe, hoe erg, hoe kan het zijn? Dan is er ook een soort burgerlijk gekennis in en gedoe onderling. Uh, hoe, hoe, wordt hij met respect behandeld? Oh, hij gigantisch respect. Ja. Kijk, op een klein groepje na van de Germaanse SS, Nederlandse SS... is hij absoluut de leider. Dus je moet denken wat heeft die man dat wij niet gezien hebben? En, en toch hoor je ook uit die tijd geluiden dat... Uh, maar dan zijn we kennelijk misleid, ik ben benieuwd wat je daarvan zegt... Uh, dat er toch ook veel nou ja, NSB'ers waren uh, van hogere kring... die mus het eigenlijk te slap vonden. Nee, dat is maar een heel klein groepje. Een klein groepje rond de Rest van Tonningen Veldmeijer... de leider van de Nederlandse en later Germaanse SS. Maar het merendeel van uh, de leden is tot het laatste moment... Aan en zien in hem ook het toekomstig staatshoofd. Wij hopen al die dingen wel. Dat, dat Mussert eigenlijk niet zo gevaarlijk was. En niet zo gewiekst was en geen politicus was. Maar Mussert is echt voor de nsb erstelen En dat is dus ook het raadsel wat ik ook niet ontward heb. Wat had hij dan dat wij niet zien? Nou, doe ze gokken. Um, zwijgzaam. Emotioneel onbenaderbaar. Een echte leider in de zin van Sphinx-achtig. Um, nooit met, op drie, met drie mensen met iemand op jij en jou. En hij had overwicht. Zijn vader had dat ook. Zijn vader was hoofdonderwijzer in Werkendam. En die had ongeveer 27 andere functies. En daar had hij allemaal overwicht in dat is dus heel raar, maar dat begin ik nu pas te begrijpen eigenlijk. Nou, dus eindelijk moet je een studie maken van de vader van Musser. Daar ben ik ook mee bezig, ja. Het ja. is een nieuw boek. En wat u gedaan heeft, is naar een heleboel archieven kijken... waar mensen eigenlijk nog nooit eerder de moeite voor hebben genomen. In, in alle opzichten de moeite waard dus om uw boek te lezen. Um, Mussert Co, het boek van Tessel Polman. Heel hartelijk dank dat u vanochtend bij ons wilde zijn. Oké. Okay. U luistert nog steeds naar OVT Geschiedenis op de radio van de VPRO. U kunt op ons programma reageren via de mail op ovt.vpro.nl. En u kunt van alles over onze uitzendingen terugvinden op de site geschiedenis24.nl. U kunt zich daar ook aanmelden om een van de komende uitzendingen bij te wonen. En om te vertellen wat er nog meer op de site allemaal te vinden... is nu aan de telefoon redacteur Marnix Koolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Michal. Um, ja, dat kan je vooral vinden op de website deze week. Nou, in uh, aansluiting op het, ver, het boeiende verhaal van uh, Tessel Polman over de beeldvorming van uh, Mussert. Die is natuurlijk inderdaad vooral beïnvloed door uh, Louis de Jong, maar dan volgens mij niet zozeer door zijn boeken, maar vooral door zijn uh, serie De Bezetting. En het bijzondere is dat in, uh, in deel 5 van die serie... die in 1966 werd uh, uitgezonden, op 6 december... de uitzending over Mussert... die uh, opvallend genoeg ook heette Mussert en de Duitsers... en bijvoorbeeld niet uh, Mussert en de Nederlanders... dat de Jong daar een heel afwijkende uitzending heeft gemaakt. Want in die uitzending wordt niemand geïnterviewd. Het is Lou Jong zelf die het verhaal aan de Nederlanders over Mussert vertelt. En dat legt hij in het begin ook uitgebreid uit... waarom hij vindt dat je... Uh, ...nou zeg maar bij de duivel niet te biecht mag gaan. Er worden dus geen oud-NSB'ers die dan nog in leven zijn geïnterviewd. Maar er worden ook verder geen andere getuigen geïnterviewd. Het is HET verhaal van, Mussert, van de jong over Mussert. En als je dus wil weten hoe de beeldvorming van Mussert in Nederland vorm heeft gekregen... ...is dat een hele opvallende uitzending. Minstens zo opvallend misschien... Met uh, het portret van Mussert dat Paul Verhoeven, de later zo beroemd geworden regisseur, in 1969 maakte voor de VPRO, Notabene. Portret van Anton Mussert. En het bijzondere van die uitzending is dat hij daarin wel bijvoorbeeld. Uh, de toen nog niet zo bekende, maar later uiterst beroemde zwarte weduwe Flori Ros van Tonningen interviewde, en ook iemand als Roskam, de oude boerenleider van de NSB, maar ook mensen als Schermerhoorn, de naoorlogse premier, en uh, meester Zayer, de procureur-generaal die uh, Mussert ter dood veroordeeld heeft. Die uitzending is toen in 69 voorgelegd aan Louie Jong, en die heeft toen een negatief advies uitgebracht. Want Louis de Jong ging dus toen over uh, oorlogszaken al in Nederland. En de VPRO heeft er toen een jaar mee gewacht om die alsnog uh, uit te zenden. Maar dus tegen het advies van uh, Loedion in. En nu zijn nou, ze alle twee te zien in ieder geval op Geschiedenis 24. Die kun je allebei uh, Israël bekijken. En daarmee geeft dat een uh, heel mooi beeld, denk ik, over wat, hoe wij ze over zijn gaan denken. Over Mussert. Marnik Skoelhaas, heel hartelijk dank. Geschiedenis24.nl dan gaan we gauw door met het spoor terug. Het tweede en laatste deel van de documentaire over bokser en herenkapper Cor Everstein. Geboren in 1949 in het Rotterdamse Oudmatenessen. als enig kind van bokser en banketbakker Bram Everstein. Everstein was misschien niet de grootste bokser uit de Nederlandse sportgeschiedenis. maar wel een van de meest flamboyante. Met zijn vers gefeunde haar en zijn slangenleren laarzen maakte hij een onuitwisbare indruk. Hij had een grenzeloze levenslust, maar ook een grenzeloze neiging tot destructie. De documentaire is gebaseerd op het boek van fotograaf Karel van Hees. met teksten van Dirk van Wilde. Een aantal interviews die Karel van Hees voor dit project registreerde. zijn voor deze uitzending bewerkt. Luistert u naar deel 2, het programma van Laura Stek, gemonteerd met Berry Kamer. Hij had altijd behoefte om. Uh... Extreme dingen te doen om, om uiteindelijk een gevoel te bevredigen waarvan het einde eigenlijk nooit te bereiken is. Maar altijd het goed ging op het randje van de vulkaan, is hij deze keer de verkeerde kant ingevallen en daar niet meer uit gekomen. Ondanks alle drukte en, en dingen lag bij wel een bepaalde eenzaamheid en, en onzekerheid om de hoek. Het houdt een keer op de boeks. Applaus houdt een keer op. Cor Everstein had in 1970 een grote mijlpaal bereikt. Het amateurkampioenschap van Nederland. Maar in de jaren daarna gaat het slecht met hem. Er volgt een lange, zwarte periode van alcohol- en drugsverslaving. Zijn vrouw Tess en dochter Peggy maken het van dichtbij mee... Vooral die heroïne. Heroïne wordt een mens eng mee. Dan gaan ze zitten en dan zie je die ogen wegdraaien dan... Ze zijn het. Het was kooi niet in zijn heroïne. Ik vond het kooi niet. Kooi was toch altijd wel vrolijk. Maar zodra hij aan die heroïne zat, was het een, een nare man. Hij slikte alles door elkaar heen. Maar dat deed hij ook met alles. Met alcohol ook. Alles door elkaar. Op bepaalde ogenblikken, wat gewoon heel erg leuk zou moeten zijn... bijvoorbeeld mijn verjaardagsfeestje met allemaal meiden gezellig naar de, naar de Efteling. En dan rook ik die alcohol en dan zag ik hem een beetje scheef, dat hoofd scheef hangen. En dan gingen die wangen hangen en denk ik, oh nee, het, gaat, het is weer zover. ver. Cool, was natuurlijk ook helemaal wat dat betreft niet meer een sociale drinker. Die ging flessen halen en thuis op zijn nest liggen. Al dus bokser en vriend Lucas van Geffen. Toen uh, ben ik op de, op de zondagmorgen uh, naartoe gereden. En toen uh, was hij met een baard van twee dagen en stinken. En uh, lag hij op zijn bed met fles om hem heen en alles. En uh, ja, toen is pas echt om doorgedrongen wat, uh, hoe, hoe die keerzijde van hem er echt uitzag. Uh, af en toe uh, was hij gewoon een week weg. En dan nam hij de telefoon niet op. Uh, gingen we bellen bij hem, dan wisten we dat. Vriend en fotograaf, Karel van Hees. Dan gewoon, wilde hij er gewoon even niet meer zijn. Dan wilde hij van de druk af. dan wilde hij uh, uh, uh, gewoon echt heel snel gewoon oud zijn, zeg maar. Je hebt iedere keer verschillende mensen. De, hij bijvoorbeeld moest hij wat... Dan zei hij, ja, als je dat, ik doe, dan pleeg ik zelf mooi. zeg, dat doe je toch, dan liep hij de gang op. En dan liep hij naar boven, wist ik niet. Heel snel, gooide hij van het zolder aan mijn vuilniszak naar beneden... Deed hij dat hij uit het raam was gesprongen? Dan ging hij heel zachtjes naar beneden, lag hij op straat beneden, ging hij zelf liggen. Dat was Koor. Dat kwam echt door het gebruik. Dat werd steeds erger. Hij is heel extreem in die dingen altijd geweest. Het werd steeds erger. Het wordt zo erg dat Koor na een verslavingsperiode van zes jaar wordt opgenomen bij het dagcentrum van de Bouwman-kliniek. En daar is hij ook heel openhartig over geweest. Ook in de media, televisie en. Radio en, en uh, ongelooflijk veel kranten hebben ook daar, daar juist over geschreven. Ik was hij helemaal alleen hier in huis. Alles verziekt. Nou, toen ben ik uit Dagstelum. gaan de volgende dag. Dit is Cor. Voor het televisieprogramma Panorama vertelt hij in 1981 over de afkikbehandeling bij psychiater Johanna Trimbos. We waren met drie man... Twee andere verslaafden met z'n drieën. We zaten hier aan deze kant. Ik zat toevallig in het midden. En, uh, iedereen vertelde zijn eigen beetje levensvaal. levensverhaal. En ik, ik was helemaal zweterig triller, want ik had niks gedronken. Ik wou echt clean aanwezig zijn. En ik wou wel graag, maar de moed was er nog niet. En ik Mijn hele verhaal. Ik weet zelf al dat ik een beetje een mooie praten ben. Tegen Jana. Ik denk dat die dat, uh, dat praten ik wel onder de tafel. Maar, toen zei ik echt tegen haar van, ik wil, ik wil er vanaf, hier ben ik. Ik wil, ze zegt nou, uh, Kooi, je kan zo mooi praten als je wil, maar laat maar wat zien. Laat maar wat zien, laat maar zien dat je wat wil. Dus kreeg ik kreeg een hele grote matras, dat waren een andere matras als deze. En ik moest ervoor gaan zitten op mijn knieën. En uh, toen was het van, uh, laat, me, laat het maar horen, laat het maar horen. Dus, ik denk, en daar ging ik van, ik moet Ja. En ik was niet meer te rennen. Ik, ben, ik heb mijn longen eruit geschud. ik heb die kleren, heren wien, heb ik een rotschop gegeven. En dat, dat, was, dat was voor mij het begin. Na een aantal weken kan Koor het dagcentrum verlaten en keert hij terug naar huis. Gelukkig, gelukkig, was toevallig, dat was in 1976 waren de Olympische Spelen op de televisie. en Ik lag hier op de bank zo, s'nachts, naar de televisie te kijken. Naar de, en dan zag ik zo hardlopen. En dan, die, die, die kwam binnen na 10 kilometer. En die jongen, die die won. Dat straalde wel vanuit van, tadaa! Die jongen had gewonnen. Daar heeft hij jaren voor een trainer geweest. En die jongen, die, die zag traan. Ik lag de Yankee op de bank. Ik denk, wat geweldig voor die gozer. Wat een... Wat, wat een klootzak ben ik dat ik hier leg. Wat ben je nou mee bezig? Tijdens de Olympische spelen van 76 lag hij, met een, was hij was in zijn afkickperiode. En dan lag hij er naar te kijken. dat is echt helemaal rillend. Lag hij onder zo'n dekkertje. Had je die, die marathonspelen, die lopers, die als eerste binnenkwamen. Dat die dat overwinnings. die laatste ronde. Dat ja, dat hij zei, vond hij zo geweldig. Dan stapte hij in zijn autootje en dan ging die s'nachts hardlopen in het bos. Dus zag ik test, tegen Tess van, ik ga weer boxen, joh. Ik heb weer zin. Tadaa, ik voelde me weer lekker. Dus zei Tess, nou, doe nou eens hier wat. Buiten, gaan dan een beetje lopen. Dus een beetje gaan doen. Test voor het raam met een klokje. En toen ben ik met de trainingsbalkan en ben ik hier een blokje gelopen. Het is misschien uh, 600 meter. En ik misschien denk ik er een half uur over in het begin. Maar ik had het gedaan. Ik had weer zweedruppels. Op mijn voorhoofd toen ik hier was, van inspanning, maar niet van, uh, van nervositeit. Ik doe ook gekke verbeeldingen maken. Ik doe het ook. Uh... Ja, dan denk ik bijvoorbeeld weer aan de Olympische Spelen dat er zo'n uh, 50 of 60.000 man in het stadion zit. Dat, uh, dat, de dat ik binnenkom van de marathon lopen als eerste dat heel de stadion gaat staan. Dan even schijn, even iedereen klap en dan kom ik binnen. Tada, met mijn handen in de lucht. Dan ging die blokje om het huis lopen, zo. heel hard. Dan moest ik iedere keer opnemen hoe hard hij erover deed. Dat was zijn, zijn eerste start weer om, eigenlijk om af te kicken. En om weer helemaal opnieuw uh, in die boxwereld weer te komen. Ik mag zes dagen in de week van Theo trainen, maar ik train zeven dagen in de week. Ik vind het lekker, ik vind het lekker hard trainen. Als ik kapot ben, ik heb in de anderhalf keer dat bos ontgelopen en dan moet ik nog vijftien spurt maken van honderd meter. Dan, dan, dat doet zeer, dat doet overal heel je lichaam met pijn. En dan, dan moet ik overheen. Ik, ik moet, moet die spurt maken. tik, tik, tik, tik, tik van honderd meter. Cor is terug in de training en heeft de drugs en alcohol afgezworen. Maar daarmee is hij nog niet zijn grenzeloosheid kwijtgeraakt. Waarbij ik het idee heb, steeds heb gehad dat hij speelde met, met vuur. Vrienden Martin van Dijk en Bob de Groot zien hoe koor het gevaar kan opzoeken. Wij waren bijvoorbeeld bij de Roze Grienden waren we aan het trainen. En dan heb je de Maas, en, daar staat een sterke stroming. En dan gingen we hardlopen en dan gingen we zwemmen. En dan uh, was het nog heel moeilijk om de overkant te bereiken... omdat er zo, stond zoveel stroming En uh, daar had ik dus wat meer moeite mee als koor. Als, als en het, het voorbeeld is dat daar aan de overkant had je een soort had. Uh, en daar gingen we dan in staan. En dan gingen we dat noemden wij drillen. Ik heb, en dan zakte je met je benen weg in de blubber. En dan was het uh, uh, ja, ja. Dat was spannend. Maar het was natuurlijk eigenlijk gevaarlijk tegelijkertijd. En op het moment dat je dat dan uh, uh, achter de rug had... en je was uh, uh, weer teruggezwommen naar de kant... dan uh, had ik meer een kort het idee van dat ik blij was dat ik ververg aan de wal was. Maar vooral was dat soort uitdagingen. Was dat gewoon. Nou, was een moment dat we zeg maar, naar Antwerpen gingen... en dan, dan midden op de reisweg spullen aan elkaar overgeven bij 130, 140. En dan gewoon dat, gewoon dat soort capriolen uithalen. Uh, we waren een keer in een, in een zaak in Rotterdam. Er zaten een stuk of tien zeelui, zo'n grote noorden. Weet je wel. Die waren een beetje vervelend. Maar dan nou ging er ineens tussen staan en begonnen ineens even de man op orde te zetten. Ik dacht, nou, dat gaat niet goed. Nou, gelukkig liep dat goed af. Maar het had ook heel verkeerd kunnen gaan. Ook als vader kan Korn niet altijd inschatten wat wel of net niet kan. Op de Dam had je ooit duiven kopen en dan zat Peggy in een kinderwagen. En hij denkt, oh dat vindt ze leuk. Had heel die kinderwagen vol met duiven. Er zaten binnen tijd al die duiven op Peggy. Het heeft ze een fobie van overgehouden. Maar hij deed het omdat het leuk was. Dacht hij dat het leuk was. Want een kind heeft er een fobie van over voor vogels. Ik keek eigenlijk nergens meer van op bij hem. Ik bleef eigenlijk gewoon rustig naast hem zitten als hij iets geks deed. Hij was in zijn ogen een goede vader. We gingen in het Tormenkenhal, had je de rollerdisco. En wat we deden is in, bij de Marconiplein heb je die, die, die een hele grote parkeergarage. En dan gingen we naar beneden met de skateboards of rollerskates. Zo langs al die auto's. Een beetje lekker gevaarlijk. Of van de van gingen we af. Daar kon Peggy zo goed met de vader op schieten. Omdat het een groot kind was. Skateboarden, skaten, alles. Dat dat doet alleen maar een groot kind. Nou, wat echt heel erg leuk was, als natuurlijk de dode herdenking de kwam, dan ging hij, hij zei, Oh, wat we dan in de auto zeiden. Oh, pek, het is bijna 18 uur. Um, zei, dan gaat, ging die Steve altijd de auto uit. Met die auto gewoon stil, midden op de weg. En dan ging die op de grond liggen, gewoon oh, lekker lang uit. En dan een minuut lang. En dan, wat het leuke ervan is, dat niemand durfde te tuteren. Waar hij ook was. En dat was zo, dat, dat, dat vond hij nou juist zo leuk. Dat mensen hem eigenlijk weg wilden hebben omdat ze naar hun werk moesten of naar een afspraak. Maar dat zei hij dan ook tegen, maar hij zegt niemand gaat titeren. Hij zei wel altijd: mijn kind komt op de universiteit hebt wel gelijk gehad, heeft hij altijd wel gelijk in gehad. Ik had er nooit meer op gerekend dat hij nog wel weer uh, een, een bokscarrière zou kunnen maken. En dat gebeurde toch. Dit is Loed van Schellebeek. Hij volgt Eversteins bokscarrière als schrijvend journalist. Wonderbaarlijk dat hij nog weer zo is teruggekomen in 78 kampioen van Nederland, 79 kampioen van Nederland. En daarna nog een profcarrière opgebouwd zelfs. Daarmee doelt van Schellebeek op de profwedstrijd Cor Everstein Anton Verrips. Op 15 november 1982 in Ahoy. Ja, het is een legendarische avond en een legendarisch gevecht geweest. Druk, uitverkocht, echt boksavond. Echt. Nee, een speaker met zo'n. Zo zo hoe heet hij nou van het Polygoon Ja, Zo'n zo hele andere sfeer en entourage. En vooral dat gegons, hè, dat, dat, dat, dat geroezemoes. Ze waren al bij ongeveer van hetzelfde gewicht, maar toch heel andere uh, verschijningen. Ik hoor, was... Slank en, en, en goed gebouwd. En uh, Anton Voor-Rips was een gedrongen, uh, gedrongen jongen. Uh, kleiner dan Koor. Uh, een halve kop kleiner, denk ik. Maar wel heel erg breed. En dan uh, stond bekend dat hij heel hard stootte. Die waren heel duidelijk aan elkaar gewaagd. Koer had uh, absoluut de snelheid. En, en, en, he, dat bluffen. Als eerste openen, als eerste afstroeven, een paar tikjes meekrijgen en boem, eroverheen. Ja, dat, dat, dat is power. We hebben echt met dichtgeknepen billetjes gezeten hoor, in die partij. Coach Dries zit tijdens die wedstrijd in de hoek van de ring. We hielden ons hard vast, want dat was erin te vliegen. En dan uh, kijken wie er neerging, want dat weet. Hij knokte, hij knokte. Luister, dat wordt gezend. Hij knokte, maar een eind weg. Verrips was, was een, uh, een jongen uh, die de indruk wekte dat hij het wel lekker vond om uh, stoten te krijgen. En pas als hij een, flink, een aantal keren flink geraakt was, kwam hij zelf eigenlijk pas los. Het ging op en af. Dus Koor kreeg klappen, Verrips kreeg klappen. Koor heeft een paar keer, ging een keer neer, Verrips ging neer. En het was een ongelooflijk hij stond op het puntje van zijn stoel. Zonder 9000 man stonden te gillen. En dat, zo verliep die partij ook een beetje. Aan het begin de score de overhand. Uh, maar toen, na, zo na twee, drie ronden ging Verrips Ver ook hard van zich afslaan. En toen die score heeft volgens mij ook nog goed erin. Een, een keer acht keer rust gekregen. Maar in de zesde ronde uh, sloeg hij uh, Verrips knockout. Dus toen werd Evenstein uitgeroepen tot kampioen van Nederland... op 15 november 1982. De man die het spelen van winnaar is... Koen Evenstein. En wat er toen eigenlijk had moeten gebeuren is... omdat het zo'n zware wedstrijd eigenlijk had... de, de scheidsrechtscommissie moeten zeggen van... Evenstein, je hebt wel gewonnen maar eventjes eh, drie, vier maanden gewoon totale rust, want je hebt toch klappen gekregen. Maar dat gebeurt niet. Cor heeft de smaak te pakken en grept alle wedstrijden aan. Tegelijkertijd valt hij in die periode af en toe terug in zijn verslaving. Dat was gewoon de laatste bokspartij. Ik liet hem gewoon zitten in hooi en toen is hij in het treintje gestapt. Dus hij gaan gebruiken, gaan drinken en... En als hij in het treintje zat, ging hij niet meer uit. Hij kon moeilijk uitstappen. Er zat geen haltes bij bij zijn trein. En toen heb ik gezegd, nee, hier stop ik mee. Ben ik ben echt alleen gaan wonen. Ik kan me nog wel herinneren dat mij dat werd verteld op mijn kamertje. Maar goed, mijn vader deed net alsof hij het huis uit moest. Want hij draaide heel de dag door. In de auto, thuis, het liedje van André Hazes... van zeg maar niets meer, ik ga wel weg... Dat hoorde ik gewoon keihard. Ik denk dat het heel de Billen Buitenwegstraat dat liedje heeft gehoord. Nou, dat heeft volgens mij een paar maanden geduurd, dat liedje. Cor reageert zijn verdriet over de scheiding af door hard te trainen. Cor die was uh, natuurlijk uh, Nederlands kampioen bij de profs. En dat betekent dat je ook regelmatig uh, je titel moet verdedigen. Dus dat betekent dat je dus ook af en toe tegen uh, boksers uh, moet boksen die uit het buitenland komen. En deze keer was dat een Engelse uh, jongen, Cliff Kilpin. Karel van Hees besluit Cor de hele dag van de wedstrijd met zijn camera te volgen, hij kijkt naar een foto van die dag. Als koor vlak voor de wedstrijd zijn bandages omdoet. Hij is zich wel bewust van de camera. Maar uh, hij was hier ook in een soort. Uh, ja, een beetje een, een beetje een melancholieke bui, was hij hier. Somber. Dat, dat zag ik toen niet, maar dat zie ik nu als ik dus na 20, 15 jaar terugkijk naar die foto's. Ik denk van ja, zat wel een, uh, hij, zat, hij zat toen wel ergens mee. Cordy kwam uh, een paar minuten voordat de wedstrijd begon. Zegt hij, Karel, je moet, ik denk dat je veel foto's moet maken. Zeker in het begin. Want ik denk dat ik de enige manier uh, om van deze Gilpin te kunnen winnen... is dat ik hem heel snel uh, neer moet zetten, neer moet halen. Want als ik dat niet doe, dan denk ik dat ik het moeilijk krijg. En hij zag, ik merkte dat hij er een klein beetje tegenop zag. Dus het was niet, hij had niet de bluff en de brani die hij normaal gesproken had. Die Gilpin stond, stond hoog aangeschreven in Engeland. Kooi wist dat, hij, dat dat een moeilijke tegenstander zou zijn. Ja, Gilpin is, is absoluut de tragiek geweest. Heel, heel erg. Die avond, ahoy, zaal gevuld... De klappen van de klap In deze wedstrijd. In deze wedstrijd. Ging gelijk vol ook met die linkse openen. Maar waarbij waar die heel vaak 9 van de 10 keer. die allereerste linkse direct. en ook direct op het gezicht van de tegenstander parkeerde. Van Welcome to Rotterdam. Deze niet. Nee. Ten eerste kwam die stoot niet aan. En, uh, en werd eigenlijk meteen overgenomen door een girlpin. En, uh, en Cora had nogal de neiging om vrij open te boksen. Hoewel hij aan alle kanten ervoor was gewaarschuwd. Zeg maar een beetje blufferig. En uh, ja, dat kon hij bij deze jongen niet doen. Je zag dat die jongen een ongelooflijk geroutineerde tegenstander was... die er eventjes, nou ja, wat je kan doen is dat er een, een hele snelle uh, vuist op je afkomt. En hoe hij daarop reageerde was dat hij gewoon zijn hoofd twee centimeter naar links of naar rechts deed. En dan was het mis. En als je dat een paar keer achter elkaar doet, een stoot zet, maar die, je raakt niks... dan gaat er heel veel kracht in zitten. En ondanks dat hij op die bluff en die druk hè, die hele eerste ronde neerzette... Ja, ze voelden je al dat die anderen gewoon... Ja, het is beter. De hele wedstrijd heeft denk ik 70 seconden geduurd. <tieden> op een gegeven moment was er een slagenwisseling en daar lag lang Languit op de mat. En dat was een ellendig gezicht, want... Was van de ene seconde op de andere seconde was al zijn kracht eruit. Er was een soort melkachtige witte huid dat hij. Er sprongen drie erin uh, om, uh, om hem op te pakken. Zijn benen waren helemaal van, van gummy, uh, Die wiebelde helemaal in de weer. Kleedkamer En dan zit je samen in die kleedkamer. En, en man, dat, dat, dat, dat, dat was vreselijk. Want, want hij dacht dat hij nog moest boksen. Nou, dan weet je hoe laat dat is. Cor zit hier al in zijn pak. Hij is onder de douche geweest. En hij zit met een, uh, met een gebalde vuist uh, op zijn bovenbeen. Op een, uh, in zijn typische uh, verschrikkelijke uh, kamertje van zijn sportpaleis. Met van die grote berge bakstenen. Hij is helemaal in zijn eigen wereld en ik denk dat hij hier maar één ding wilde. En dat is naar huis en in zijn bed stappen en de gordijnen dicht doen en even alles vergeten. Dat is een drama en dat niet alleen, het was ook een drama omdat het een beetje de onderstreping was van het einde. Als ik me dat nog voor de geest kan halen, als ik naar de foto's kijk, dan zie je iemand die je gewoon op uh, beseft... Dat het een enorme illusievorm is in, in, in rook is opgegaan. En die dus ook beseft van nou ja, het is, het is gebeurd. Het, het is echt over. En wat in godsnaam moet ik nou? Dus er was grote paniek. Ik, ik, ik besefte wel dat, het, uh, dat hij in elk geval wel op zijn retour was. En dat, het, dat er een, een, een lang startsverbod zou volgen. Dat, dat ging ik ook wel vanuit. Zeker van een half jaar of zo. En dat heeft hij ook gekregen. Een half jaar. Helemaal niet meer boksen, maar ook niet meer trainen. En dat vond hij heel erg, want toen beseft hij natuurlijk van, nou, dat duurt lang. Veel te lang volgens score. Hij trekt zich niets van het trainingsverbod aan en stort zich op andere sporten. Is hij heel erg gaan parachute springen? Binnen no time had hij A en B brevet wat ik vroeg En hij is uh, uh, heel erg gaan concentreren op marathonlopen. Hij ging op 3 maart knock-out. En de marathon van Rotterdam is altijd begin april. En die heeft Cor toen alweer gelopen tegen de zin, tegen het verbod eigenlijk van Aad Westerlaken. In die periode geeft Cor ook weer een televisie-interview af. Dit keer bij Joan Haanappel in 1983. Vijf weken geleden ben jij in een partij knock-out gegaan. Ja. De Boksbond, zowel als jouw manager Aad Westerlaken, ontraadde jou om mee te doen. Toch loop je. Waarom? Nou, ik kan het begrijpen. Dat ze het ontraden, maar ik heb me goed laten inlichten de dokters en na laten kijken. En ik heb aan de twee dokters van het uh, klare ziekenhuis gevraagd uh, of ik met de marathon mee mocht lopen. En dat vonden ze best. Mijn sportarts, dokter Verhoeven, die sportarts van Sparta, is geweest. Die zegt, daar heb ik geen bezwaar tegen, maar je mag tien weken niet boksen. Ik mag nee. geen stomp op mijn hoofd hebben. Nee. Wat ik nog wel even wil weten, loop je nou liever of je liever? Ik boks liever. Ja, ja boksen starten En ik hoop ook... Uh, want ik sta nu op de televisie. Ik hoop ook dat ik nog verder mag boksen. Want ik heb me laten inlichten door de dokters. En ik, die staan erachter dat ik de marathon mag lopen. Van een week word ik nog nagekeken. Uh, lijkt wel een auto. Van, door de dokter van de marathon. Mm. En ik hoop dat ik nog... Uh, want ik wil dadelijk tegen Anson van Rips nog boksen. om het kampioenschap van Nederland. Die vind ik dat hij nog een kansje krijgt uh, om te mogen boksen. In afwachting van een nieuw startsein vanuit de bokspont... gaat Koor in de zomer van 1983 samen met vriend Karel van Hees... op vakantie naar Griekenland om te trainen voor een tweede marathon. Dat was voor hem de grotere vorms. Dus daar gingen we echt elke ochtend en avond op die eilanden. Uh, s ochtends en s avonds, omdat het overdag natuurlijk veel te warm was. En daar uh, uh, ja, gingen we gewoon s ochtends 20 kilometer hardlopen. Uh, ja, ook... Uh, maffe dingen meegemaakt, weet je wel. Hij had bijvoorbeeld, hij kon, kon waanzinnig goed een haan nadoen. Maar op een gegeven moment uh, deed hij een haan uh, na... terwijl we van Paros naar anti -paros, uh, vaarden met een bootje En dat hele bootje dat zat helemaal vol met kippen en met eieren en met geiten... En met met een boot. En wij mochten met een bootje mee om naar Antiparos te gaan. Want we hadden gehoord dat Antiparos een mooi eiland was. En Cor die ziet die, uh, die kippen aan boord van dat bootje. En die denkt, zal die kip even gek maken. En die, uh, niemand beseft dat hij die haan deed. Is die goed zo of niet? Wie heeft jullie die geleerd? Nou, oh, zelf, vind ik wel leuk. Ja, in, uh, in Frankrijk denk ik altijd aan. Uh... Zoals om zes uur ging ik hardlopen, stond ik op een camping en iedereen lag te af. Ik denk, zal zal ze even wakker maken, zal even kraaien. En al die Frans uit de, uit de tent, van, uh, dat ik mijn kop moest houden. Ik denk, ik ben toch over twee weken weg, dan zien ze me niet meer. Ik kan maar Dit is Cor in een radio-interview met Henk van Dorp. En dan kom je de ring in, de lichten aan. Ja, dan voel ik me oersterk, oersterk. Dan denk ik, daar ben ik want tevoren even nieuw hoor, in de kleedkamer. Wat een klein veentje ben ik. Maar toen ik beneden kwam in een hooi, ik zag 7000 man zitten, ik dacht, wat the ja. Ja hoor, mijn jas aan, mijn pleisters om mijn handen, en een vlag voorop, ik denk daar gaan we. Tadaa, dacht ik echt. Ja, dat vond ik waanzinnig. Vond goed, dan ben ik ook oersterk, dan, dan maakt het allemaal niet uit. Maar Cor zou dat oersterke gevoel niet meer krijgen. De bokspond blijft bij het standpunt dat hij niet meer mag boksen. Elke bokschool waar hij kwam, daar, daar, daar kreeg hij nee te horen. Dus toen was het... Uh, nou, dat kwam zo hard bij hem aan. Op een gegeven moment merkte hij toch ja, dat hardlopen is leuk... maar zijn ziel lag toch bij dat boksen. Ik kon ook wel eens merken dat hij moe werd van zichzelf. En dat hij ook gewoon zei... Van, waarvoor kan ik niet gewoon een normaal leven leiden? Jeugdvriend Martin van Dijk ziet wat de consequenties zijn voor Koor. Hij komt zo nu en dan nog bij hem thuis. En het was gewoon helemaal verloederd. Een matrasje op de grond, alles was vies. En dus, maar hij ging wel heel erg extreem achteruit. Hij zag ook dat hij niet meer zo populair was... en dat hij niet meer door iedereen vervolgd werd aangezien. En het was ook niet meer... Toen wij 18, 19 waren we getapte jongens uit de stad. En dat was hij niet meer. En ja, maar dan, in zijn beleving was hij niemand meer. Hij besefte niet dat er zo verschrikkelijk veel mensen gek op hem waren... om wie hij was naast die bokser. We wisten natuurlijk dat hij al een paar dagen... Uh, hadden we hem gemist en uh, hadden we, uh, heeft hij zich niet laten zien. Ik ben toen samen met een wederzijdse vriend... S ochtends om een uur of elf naar zijn huis gegaan om aan te bellen. En hij, nou, hij werd niet opengedaan. gedaan. En toen hebben we op het punt gestaan om de deur te forceren. En toen hebben we elkaar aangekeken van... laten we nog één dag wachten, morgenochtend gaan we dat doen. En s'avonds werden we gebeld door... dat hij was overleden. Wak voor zijn verjaardag. Hij is op zijn vaders verjaardag overleden. Hij kon iedereen helpen. Behalve zichzelf. Everstein. Wat is dat een prachtige naam voor een bokser? Vind je? Ja, ik vind Everstein ook wel mooi. Ik vind het wel een mooie naam, hoor. Ik ben er wel tevreden mee. Kooi Everstein, ja. Ik vind het ook mooi als ik mijn eigen naam op die adviezen zie staan. Everstein, denk dat ben ik. Ja, daar ben ik er trots op. van het Lijk over Koor Everstein. Een programma van Laura Stek. Naar aanleiding van het boek van fotograaf Karel van Hees... Everstein, bokser en herenkapper. Wilt u een cd bestellen van dit programma... dan kan dat door 7,50 euro over te maken op Giro 444600... ten naam van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van het spoor en koor Everstein. Voor OVT was dat het weer voor vandaag. We zijn er volgende week met weer een uitzending... Tho van Dis. U kunt zich opgeven via onze site geschiedenis24.nl slash dus OVT. Geeft u zich daarop voor nog een uitzending bij te wonen hier in Amsterdam, waar we nu zitten. Na ons Govert van Brakel met de perstribune van Omroep Max. En hij heeft de gast, Advisser, oud topoppresentator en Michael van Braag van de KNVB. Tot volgende week een hele prettige zondag. Dag! En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Exclusief in Studio Itzarda Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Derde Oxel. <laughs> Wat is dat? <that? laughs> Wij gaan overal drie keer overheen. Als je echt gereinigd wil worden, zou ik zeggen... zorg dat je blij wordt. <lacht> zeg, meiden, hebben jullie ooit gehoord van de derde oksel? Smaakt dat naar meer? Luister dan vanavond kwart over zes naar Studio Itzerda. Lekker schoonmaken. Alles het we ons ja, ja, echt vies. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een vast nummer is een vertrouwd nummer.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 Libris. Boeken van vlees en bloed. Ervaar nu zelf de luxe van de onafhankelijke geest en probeer. NRC Handelsblad. Serieuzer, beter geschreven en sterker doordacht. Nu, vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash proef of bel 0800 1428. Alleen bij Libris het recht op terugkeer van Leon de Winter voor maar 4,95.